8 uur, Remons Reh met het NOS-journaal. Een Nederlandse oud-beroepsmilitair... traint jihadstrijders in Syrië. De man, Yilmaz, draagt daarbij zijn Nederlandse legeruniform... en is vanavond te zien in de reportage van het tv-programma Nieuwshuur. Het is voor het eerst dat een Nederlandse jihadstrijder zich in Syrië heeft laten interviewen en filmen. Te zien is hoe hij gemaskerde jihadstrijders schietles geeft en hoe hij via Skype contact heeft met zijn familie in Nederland. Yilmaz was soldaat tweede klas bij de Koninklijke Landmacht. In 2012 ging hij naar Syrië om te vechten tegen het regime van president Assad. Minister Bussemaker zal op 7 februari tijdens de openingsceremonie in Sochi aanwezig zijn bij een bijeenkomst die het COC op dat moment houdt bij het Homo Monument in Amsterdam. Die bijeenkomst is bedoeld als steunbetuiging voor Russische homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. Bussenmaker die emancipatie in haar portefeuille heeft, was vanmiddag op de nieuwjaarsbijeenkomst van de belangenorganisatie COC. Daar zei ze dat homo's en lesbiennes wereldwijd steun verdienen op elk podium dat wij betreden. In het noorden zijn vandaag zo'n 60 ongelukken gebeurd. Vooral op de A28 in Drenthe raakten veel auto's van de weg. Maar ook in Groningen en Friesland waren glijpartijen. Er zijn geen gewonden gevallen, meldt de politie. In de meeste gevallen glibberden auto's van de weg... en botsten tegen lichtmasten aan of kwamen in sloten en vaarten terecht. De komende uren kan het weer gaan snemen in het noorden... en kan het opnieuw glad worden op de wegen. Vrouwen en kinderen die vastzitten in de belegerde Syrische stad Homs... mogen met onmiddellijke ingang vertrekken. Dat heeft de Syrische regeringsdelegatie toegezegd. Bemiddelaar Brahimi heeft in Genève apart met de delegaties uit Syrië gesproken. De opstandelingen hadden geëist dat er iets gedaan zou worden... aan de erbarmelijke toestand in Homs... waar een deel van de bevolking al 18 maanden verstoken is... van eerste levensbehoeften. En dan het weer. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen... maar in het noorden en oosten gaat die regen vanavond over in sneeuw... en natte sneeuw. Komende dagen af en toe zon, maar ook...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 Een waarmeesterwerk van Roman Polanski over een verleidelijke en intrigerende ontmoeting tussen actrice en regisseur. Genomineerd voor een gouden palm. Venus in fur, nu in het filmtheater. 87654321. Ja, ook de BMW 116D, 118D en 120D, nu standaard met automaat en slechts 20% bijtelling. Radio 1, NTR. Als we allemaal één uurtje per dag met wetenschap bezig kunnen zijn... dan ben ik een gelukkig mens. De kennis van nu. zeggen ons meestal niks. Met Koen Verbraak. Ze zetten zich in voor de slachtoffers van Srebrenica en Rawagedde... en staat momenteel de nabestaanden bij van de Molukse treinkapers... die in 1977 bij de punt omkwamen. Advocaat en hoogleraar Lisbeth Zegveld is geregeld in het nieuws... door de grote zaak waarmee ze zich bezighoudt. Maar hoe doet ze dat? Iedere dag om vijf uur opstaan... wetenschap met advocatuur combineren... en de ene onmogelijke zaak naar de andere winnen? U hoort dat vanavond in de kennis van nu. Het wetenschapsprogramma van de NTR. Dan mevrouw Zegveld, goedenavond. Goedenavond. U was er vorige week zondag bij toen de nabestaanden van de treinkapers... op de plek des onheilste Kaping herdachten, hè? Ja. Hoe was dat zo naast die rails van de punt? Nou, het was voor mij wel een, uh, een ja, hele ervaring om eens een keer daar te zijn. Wat ik tot dan toe eigenlijk alleen op uh, zwart-wit foto's uh, had gezien. En, de rails en, wat, en de trein. Wat en, trof u? Uh, uh, Wij troffen een, uh, een, een weilandje uh, in, in Drenthe. Met nee, ik weder... bedoel gevoelsmatig? Nou, um, dat het nog zo leeft. Dat het nog zo niet afgesloten is bij de Molukse gemeenschap. De mensen die erbij waren. Dat het zo emotioneel nog is. Um, en dat raakt mij dan ook wel. En op die manier kom je dan ook... Ja, weer anders met een zaak in aanraking dan alleen maar van papier. Dus het is wel. ik was wel blij dat ik erbij was. Wat beschrijft u eens wat u zag? Nou ja, wij liepen daar met een, uh, met een, een groep... we liepen achteraan in de stoep, maar met een, een groep uh, uh, Molukkers... die voorop uh, de kinderen uh, uh, van de mensen die betrokken waren... Uh, de vlag droegen, een, een Nederlandse vlag als teken van verzoening... en uh, Molukse uh, vlag... En uh, we liepen anderhalve kilometer door het weiland naar die, naar die railstoer. En daar stonden uh, acht stoelen. Uh, zes voor de omgekomen uh, uh, kapers. En twee voor de omgekomen Nederlandse gijzelaars. Waar was u er eigenlijk bij? Was u daar uit privébetrokkenheid of als advocaat ook echt? Nou, de, het, het begon eigenlijk allemaal uh, ermee dat we met de nabestaanden moesten praten. Eh, aanvankelijk ben ik benaderd door meneer Riri Massen en mevrouw Luma lassieel uh, maar zij wij zijn niet de enige nabestaanden, er zijn uh, meer mensen betrokken. En die wilden graag een keer kennis maken en uh, van mij horen wat ze konden verwachten. En toen was het idee van, nou kom jij dan naar ons toe in plaats van wij naar Amsterdam. Hè, dat is makkelijker, dan zijn we allemaal bij elkaar. En daaruit is eigenlijk voortgekomen een wat grotere bijeenkomst. En ook nog eens even naar de plek, uh, des onwijls toe te gaan. Wat waarom speelt dit nu opeens, bijna 37 jaar na dato? Dat is de, het, het onderzoeksrapport van journalist Jan Bekkers... in samenwerking met de, de, de, de, de kaper die het heeft overleefd, meneer Riege Zij hebben langdurig onderzoek gedaan... naar wat er nou precies in de terrein zich heeft uh, afgespeeld. Uh, opnieuw onderzoek naar de autopsierapporten. Uh, en daar komen wat schokkende feiten in naar voren. Uh, en die hebben natuurlijk de aandacht getrokken... Ja. in de politiek. We, we, we komen er later nog ja. over te spreken. Uh, u bent onlangs benoemd tot de hoogleraar oorlogsrechtsherstel... Hè? aan de Universiteit ja. van Amsterdam. Wat betekent ja. dat precies? Um, nou, het gaat om uh, rechtsherstel... herstel van schade voor oorlogsslachtoffers. Hè? Uh, er gaat in de oorlog van alles mis. Voor een deel begrijpelijk, voor een deel wat minder begrijpelijk... Maar die schade, daar, daar moet een antwoord op komen. Mensen moeten verder met hun leven. Uh, je kunt niet gewoon maar weggaan en de mensen laten zitten. En de vraag is, uh, hoe doen we dat? Wat voor regels gelden daarvoor? Hoe worden die, hoe worden die regels toegepast? En uh, daar is uh, heel erg behoefte aan dat daar eens nader naar gekeken wordt. Maar bent u een soort hoogleraar smartgeld? geld? Uh, nou, het is niet per se geld. Hè? Uh, het is uh, rechtsherstel. Uh, uh, het gaat erom dat mensen in staat worden gesteld hun leven weer op te bouwen. Dus je kan ook denken aan uh, excuses. Uh, uh, andere vormen waardoor je, je je leed kunt verwerken. Maar uiteindelijk is rechtsherstel ook de andere kant van, dezelfde, van de medaille... van bescherming van burgers in tijd van oorlog. Hè? Dus waar het na afloop vaak misgaat met rechtsherstel... gaat het vaak tijdens de oorlog al mis met bescherming van burgers. Dus in die zin zit dat dicht tegen elkaar aan... en zou eigenlijk het verhaal van geld... op een gegeven moment niet meer aan de orde moeten zijn. En dan, uh, uh, dus daar kijken we ook naar. Maar dat is wel uw, echt uw, uw specialiteit. Uh, als je het zo bekijkt, dode Bosnische moslims... de weduwe van gemarteld gemartelde burgers... onder de Argentijnse Gunta. U komt voor ze op. Ja, ja. Is u bewust ik, altijd de kant van de slachtoffers? Nou, ik ben gepromoveerd in het uh, oorlogsrecht... En het uh, heeft me altijd geboeid hoe uh, uh, enerzijds oorlog iets waar we elke dag over lezen en wij ook allemaal mee te maken hebben. En anderzijds het toch ook een, een wat, wat gescheiden veld is, nou ja, militairen gaan naar een oorlog toe. Wat er nou precies gebeurt, dat weten we eigenlijk allemaal niet, niet zo goed. De feiten komen eigenlijk nauwelijks op tafel. Um, en wat kun je nou van recht, hè, regels die burgers moeten beschermen, wat kun je er nou precies van verwachten? Dat, dat ja. boeit me. Um, toen werd ik advocaat, toen ben ik begonnen in het strafrecht. Um, maar de, maar de, meest, heel de meeste zaak... strafrechtadvocaten staan verdachten bij. Geen slachtoffers. Ja, nee. Zo ben ik ook begonnen. Um, en ik heb daar ook uh, ik heb, ik heb een aantal zaken voor terroristen. Althans, we de, de verdachte terroristen uh, gedaan. Ik heb ook uh, Afghaanse generaals bijgestaan. die uh, uh, verdacht werden van uh, martelen. en veroordeeld zijn voor het martelen van Afghanen. Uh, in de jaren tachtig. Maar de zaak Srebrenica kwam op mijn bord in 2002, uh, die slokte een flink deel van mijn tijd op. En uh, dat boeide me zo. Uh, en ik, en dat, dat vormde me ook zo dat ik op een gegeven moment... het gevoel had dat ik het niet goed meer kon combineren... om zowel verdachten als slachtoffers te doen. En toen moest je kiezen. Ja, dan moet je ook durven kiezen. Ja. En, uh, want het is niet een, een, een, een, een gebied waarvan je zegt... van nou dat ligt dan klaar mm -hmm. en dan ga ik me daar eens in verdiepen... en dan volg ik eens een opleiding. Of is het ook een kwestie van gewoon, uh, wie, wie er het eerst belt, die doe ik? Ik heb het al een gevraagd. Die zei, ik doe zowel daders als slachtoffers. Ze ja, nee, nee, dus zei, die, nou het hangt nee. er maar van net vanaf wie er het eerst ja. ja, ik denk dat dat ook voor heel veel advocaten geldt. Uh, maar in die zin ben ik een beetje een vreemde eend in de bijt. Nee, nee, Want u ik, kiest specifiek? Ik ga zitten wachten tot de zaak voorbij komt... die ik graag wil doen om een, ja, toch een wat, wat, wat, wat bredere missie... een wat hoger doel te kunnen vervullen. En, dat, en die missie is? Uh, oorlogsslachtoffers in, in beeld te krijgen... en burgers tijdens oorlog in beeld te krijgen. Hè, als wij nu naar Mali gaan... dat we weten wie de burgers zijn die met ons in aanraking kunnen komen... wat de risico's zijn, dat we ze serieus nemen... tijdens en na de oorlog. Dat is, uh, dat is wat ik uh, graag doen. Is dat doe. uw taak als, als particuliere advocaat? Uh, nou kijk, dat, uh, regels zijn er om te worden... ik ben, ik ben jurist, hè, ja. en regels moeten worden toegepast. En wat mij al in, uh, toen ik alleen maar wetenschapper was, uh, opviel... is dat er met die kant van de regels, dat, dat oorlogsrecht... maar dan in het belang van de burger, eigenlijk niks gebeurde. Ja, wel als... Zielig, bescherming, humanitaire hulp. Maar niet in termen van rechten. Dus het is, ik vond het boeiend en dat vind ik nog steeds. om uh, ook inderdaad advocaten te hebben die gewoon die rechten claimen. Want zonder dat ben ik bang dat er nooit iets zal veranderen. En ja, wij, ik hoop, wij hopen met, met het team waar we eraan werken. toch dat stuk van het recht meer handen en voeten te geven. Het zijn vaak heel echt extreem langlopende zaken die u doet, hè? bijvoorbeeld u noemde al uh, Srebrenica. U stond een familie bij van drie vermoorde moslimmannen. Die zaak heeft in totaal elf jaar geduurd. Dat is onwaarschijnlijk lang. Dat is onwaarschijnlijk lang, ja. ja, ja. En, en hoe ziet dat Zit... er dan uit? Bent u daar dan elke dag mee bezig? Nou, met die zaak bijna wel, ja. Ja? ja. Hoe nou, kwam die zaak is... bij u terecht? In ieder geval in mijn hoofd. Vragen? Hoe kwamen ze uh, bij u terecht? Um, nou, het NIOT-rapport kwam uit in 2002. Uh, uh, opdracht van de regering hadden ze een onderzoeksrapport geschreven... van uh, 4000 pagina's. En dat rapport werd besproken in het programma Buitenhof... En toen belde buiten of mij en die zei: Ja, er staat zo weinig over de slachtoffers in dat rapport. Wat vindt u daar nou van? Nou ja, ik zei daarop dat dat natuurlijk geen goede zaak was. Toen kwam ik in dat programma terecht en toen zat ik naast Mintjan Faber van uh, uh, IKV Pax Christi destijds. En uh, hij bracht me toen... Hij zei, God zou je niet geïnteresseerd zijn... om eens met de nabestaanden te praten. Misschien kun jij wel iets voor ze betekenen. Want ze zijn bij Engelse advocaten geweest, bij Amerikaanse. Want het waren nabestaanden van, wie precies? Uh, van de uh, tolk van Dutchbed. Van het Nederlandse uh, bataljon. Uh, uh, Ibro Nohanovic en Mohamed Nohanovic. Zijn vader en zijn broer uh, zijn dat. Van uh, uh, Hassan Nohanovic. En dan de familie Mustafits. Rito Mustafits was de elektricien van Dutchbed. En die drie mannen... Uh, die zijn uh, buiten de uh, basis van Dutchbed gezegd in juli 1995. En vermoord. En uiteindelijk vermoord, ja. ja. En je bent met die nabestaanden gaan praten. Ja. ja, in eerste instantie met Hassan. Uh, en die had inderdaad al een heel... Uh, dit was 2002, dus dat was zeven jaar na de gebeurtenissen. Die hadden al een heel traject achter zich van uh, gesprekken met advocaten. En dan, toen bleek dus ook... Er zijn geen advocaten die zich hiervoor inspannen. Hoe um, komt dat dan? Ja, de kennisontbrak. Uh, ik denk ook de visie op waar moet dat dan naartoe? Waar moet dat toe leiden? Oorlog, vertalen in een rechtszaak. Ja, dan zit je al heel snel van joh, we doen ons best. We waren daar om mensen te beschermen. Da daar kun je geen claim in formuleren. Daar dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, kan een rechtbank niks mee. Um, en het levert natuurlijk financieel uh, niet zoveel op. Dus als het dan toch een heel moeilijke zaak is... dan is het voor de grotere kantoren die dat normaal aankunnen... is dat financieel natuurlijk niet interessant. En u bent het gaan doen? Ja, we zijn ja? het gaan doen. Wat was uw inzet? Wat wilde u? Uh, nou ja, ik, ik was op dat gebied gepromoveerd en ik, en, ik dacht. Uh, ja, maar wat dat wilde de, u had, concreet? Dit gaan we, ja. Nou ja, die mensen zullen. En hier, het begon ermee dat die uh, vader en broer en die elektricien, die waren door de Nederlands militairen van de compound afgezet, actief. Maar het verhaal door? was. door de Nederlands, door mm -hmm. commandant Franken en uh, uh, commandant Franken en meneer Karmans. Het verhaal was: die mensen zijn er zelf afgelopen. Als je dan met de nabestaanden spreekt. En het drama wat zij voor je uittekenen... op het moment dat mensen ongeveer aan handen en voeten van een compound... worden afgedragen, totaal tegen hun wil. Door Nederlanders? Ja, dan is het enige wat je dan nog wil... is er zal een erkenning komen van wat daar is gebeurd. Al was het alleen maar voor mij als Nederlands burger... en dan ook nog in mijn rol als advocaat. Wat u het vertelt, wordt dat dan een persoonlijke zaak voor u? Nou, het was, ik vond het verbijsterend. Ja? En dat, goed, maar dat is tot en met eerste aanleg. Uh, dat was eigenlijk tot het pleidooi in hoge beroep is ontkend door de staat dat die mensen uh, actief eraf zijn gestuurd. En is het verhaal geweest, deze mensen zijn vrijwillig weggegaan. Nou, ik, ik, elke keer als ik dat dossier opensloeg, dacht ik... dit bestaat niet wat daar is gebeurd. En dan, dan, ook voor de cliënten was het al heel snel... als nou in ieder geval de waarheid wordt erkend... Hè, de waarheid op tafel komt... dan zou in ieder geval mijn, mijn vader en mijn broer een beetje in ere worden hersteld in de zin dat, dat het niet meer verborgen blijft in, ja, in, in leugens. En dat, is, en dat is sowieso trouwens een, een belangrijke functie van het recht. Dat is de waarheidsvinding, feiten op tafel. En na elf jaar werd dat erkend. Elf ja. jaar nadat u eraan begon. Ja, ja 2013. Sabrina spitste zich nogal toe op het Dutch met commandant Tom Karamans. Ja. Hij kreeg toch uh, ja, in grote lijnen de, de schuld van wat er gebeurd was. Is dat terecht? Ja, dat is heel moeilijk. Kijk, we hebben aanvankelijk... Eh, als je met de nabestaanden sprak toen in 2002... dan was de verwachting, dit wordt strafrecht... en de, de, de schuldigen moeten achter de tralies. En dat de schuldige was dus bijvoorbeeld Tom Karmans? Ja, ja. Persoonlijk? Ja. Mijn gevoel is altijd geweest dat dit een collectief drama is geweest... Eh, van Den Haag tot, tot aan Srebrenica, waar allemaal verschillende mensen... op bepaalde eh, cruciale momenten verkeerde beslissingen hebben genomen die uiteindelijk dit tot gevolg hebben gehad. En dat iedereen heeft daar zijn bijdrage in geleverd. Klopt, had Karamans dan toch gelijk dat er no good guys en no bad guys waren? Nee, daar ging het niet zozeer om. Het ging niet zozeer over de Bosnische serviërs versus de moslims... maar het gaat erover dat vanuit, een vanuit het ministerie... Uh, uh, langs alle uh, uh, geledingen van het leger... uiteindelijk meneer Karamans een bepaalde beslissing al dan niet neemt. Mm -hmm. En dat hij die uh, uh, niet helemaal helemaal op zichzelf neemt. Maar dat hij in een context handelt. En daarom hebben we ervoor ja. gekozen om het civiel... en de, de collectieve entiteit van de staat aansprakelijk te stellen... en niet in eerste instantie ja. op de persoon te vallen. Want in essentie ging Dutchbed en, en Karimhan daar natuurlijk heen... om mensen te helpen. Ja, tot het echt moeilijk werd. Ja. Maar uw gevoel was wel dat hij daar ook persoonlijk op aangesproken moest worden. Hmm. En ook de gevangenis in moest. Nou, heel lang niet... Um, tot 2010. En toen hebben we toch een aangifte gedaan. Uh, tegen meneer Karamans en meneer Franke. Wegens uh, medeplichtigheid, uh, genocide, oorlogsmisdrijven en moord. Uh, het Openbaar Ministerie heeft die na heel lang uh, treuzelen afgewezen. Uh, en we zijn nu uh, in de laatste fase van een beklag. Uh, wat door het Hof Arnhem behandeld zou moeten worden. Dat is dus een beklag waarin we het Hof vragen. Geef het Openbaar Ministerie alsnog de opdracht om deze mensen wel te vervolgen. Want, want, wat wordt er dan uh, goed gemaakt, volgens u? Uh, nou ja, het is wat uh, Hassan Nuhanovic uh, uh, altijd heeft gezegd. en ik, ja, Het heeft voor mij ook lang geduurd voordat ik die stap wilde en durfde te zetten. Hij zegt uiteindelijk zijn mijn vader en mijn broer door hun handen gegaan als laatste. Iemand moest uiteindelijk toch beslissen en nu eruit. En dat zijn een paar mensen geweest. Dus er waren wel dergelijk bad guys en eentje heette Karremans. Ja. De Hoge Raad stelde u en de families uiteindelijk in tegelijk. Is dat voor u nou een zakelijk succes of een persoonlijke triomf? Allebei. Ja? ja. En wat weegt het zwaarst? Um, nou, dat zou ik niet eens kunnen zeggen. Dat loopt zo in elkaar over. Ik, uh, uh, ik ben er. Ik was er gewoon heel diep uh, gelukkig mee dat dit, dat dit mogelijk is. Dus, Zakelijk in de zin van mijn geloof in het systeem. Uh, mijn geloof dat er ook in dit soort zaken recht gesproken kan worden. Mijn geloof dat uiteindelijk de feiten en de waarheid... het laatste woord zullen hebben, ook al duurt het zo lang. Uh, uh, dat, heeft me, ja, dat heeft me heel veel gedaan. Hoe, hoe bedoelt heeft... u, dat heeft me veel gedaan? Nou ja, goed. We hebben natuurlijk, ik heb op een gegeven moment wel eens... Uh, mijn, mijn, mijn absolute dieptepunt in mijn uh, carrière was... Uh, na uh, de negatieve beslissing van de rechtbank in deze zaak... Um, en de beslissing om daar een rechter uh, ook te wisselen... van het team van rechters wat over die zaak moest beslissen. Toen dacht ik echt van, nou, ik ga hier een, uh, ik hang nu met togen aan de wilgen... want uh, uh, hier wordt het spelletje niet meer gespeeld volgens de regels... en dan verlies je het per definitie. Want wa, wa, wat, wat nou, er was Nou, er, was, er, was, er zaten een aantal rechters op die zaak... en één, uh, we hebben natuurlijk een hoge beroep en een, een cassatie gewonnen. Bij de rechtbank was ook al iemand het, het behoorlijk met ons eens... maar die werd net voor het pleidooi van de zaak afgehaald... Ik heb dat toen, na lang wikken en wegen... Heb ik u het had vrij... het gevoel, er wordt van bovenhand, van ja. hoge hand gestuurd? Ja. ja, ik heb dat vrij hoog opgespeeld. Uh, na wat wikken en wegen. Maar dat werd mij natuurlijk ook niet in dank afgenomen. Want toen zei ze, ja, in Nederland gebeurt dat toch niet. Dat, dat, dat gebeurt in Zimbabwe, mevrouw Zegveld. Maar hè, wat denkt u nou wel? We hebben leven in een rechtsstaat. En, uh... en waarom hebt u Toga toen niet aan de wil gegaan? Want u zei natuurlijk um, dat, dat overwogen. Nou, um, zonder hoop geen leven. Moet beter kunnen. Als je het nu opgeeft, dan uh, is maar het wel... Maar het voelde ook even als Zimbabwe, bedoelt u dat? Ja, het ik dacht dat we gewoon... Kijk, ik, ik heb ook nooit zo'n moeite met die rechtszaak gehad. Mensen namen dat natuurlijk ook bij de staat. Een bepaalde gevestigde orde die vindt dat natuurlijk... hoe kun okay, je zo'n zaak aanpakken? Ik dacht, heel naïef, uh, toen ik uh, 32 was... Uh, luister, we hebben toch gewoon een wetboek, daar staan die regels in. En ik leg dat gewoon bij een rechtbank neer. Wat kan er nou mis mee zijn? Laat die rechter dan maar overoordelen. Daar zit niks persoonlijks in, het is tegen de staat. Laat hem maar eens naar dat kijken. En was de goede beslissing om het toch te blijven doen? Ja, terugkijkend zeker, maar op dat moment, ja. het moment overwonnen hebbend, al heel snel was het een goede beslissing. Ja, u ja. bent elf jaar bezig met zo'n zaken, wie betaalt u dan? Want die nabestaanden kunnen dat natuurlijk nooit. Nee, nou, ik kan heel, niet specifiek over zaken uh, en de financiering daarvan uitweiden. Uh, maar in het algemeen is het zo dat uh, uh, non-goedometrede organisaties, mensenrechtenorganisaties willen nog wel eens wat financieren. Is het, ook in dit geval? Uh, nou, ik zal niet specifiek over deze maar, zaak praten, maar nou, omdat dat een privé kwestie is van de mensen die zo'n zaak brengen. Hoe zij zo'n zaak financieren? Maar buitenstaanders algemeen... hebben u betaald? Nee, er is ook nog de Raad voor Rechtsbijstand, hè? Dus, dus de mm -hmm. gefinancierde rechtsbijstand. Dus mensen die geen, uh, niet voldoende middelen hebben om zelf een zaak te financieren, die kunnen via de uh, gefinancierde uh, uh, rechtsbijstand. Maar het is in elk geval niet, niet een zaak waar u rijk van wordt? Nee, maar ook niet arm. Het is niet. Ik bedoel, het, het ging. Het was, het was goed. Of is het ook zo? Want ik neem aan, dat u gaat nu voor, voor, voor schadevergoeding ook. Hè? Ja. Over wat voor bedragen praten we dan? Uh, nou, daar kan ik uh, niet zoveel over zeggen. We zijn in gesprek. Uh... Goed, we hebben beide partijen, de staat en uh, mijn cliënten... hebben hun, uh, hun uh, normbedrag neergelegd. Want als we, uh, we hebben, ik wil u zo nog iets vragen over, over de zaak die speelt in Indonesië. Ja. De weduwe van Gede, die kreeg uiteindelijk 20.000 euro per persoon. Mm -hmm. Krijgen deze mensen dat ook of wordt dat meer? Uh, nou, Of ze krijgen niets of het wordt meer. Maar met 20.000 euro zullen ze in ieder geval geen genoegen nemen. Maar er is minder geboden tot nu toe? Nou, daar zal ik niet specifiek over zijn... maar in ieder geval de bedragen die uh, aan de kant van de staat zijn gepresenteerd... en uh, van de kant van de uh, nabestaanden zijn gevraagd... hebben elkaar niet, mm -hmm. niet bereikt. En krijgt u daar dan een deel van? Dat gaat toch vaak zo bij bijvoorbeeld letselschadeadvocaat. Ja, nee. Uh, wat er, uh, op een gegeven moment moeten er advocaatkosten betaald worden. De kosten die nu worden gemaakt. Uh, maar die, komen, die, die liggen meestal naast dat bedrag. Ik, zal, in ieder geval, ik heb daar met de cliënt ook geen afspraak over gemaakt. In die lijn, dat kun je doen hoor. Mm -hmm. En er zijn advocaten die dat uh, waarschijnlijk wel doen. Wij hebben dat niet gedaan. En het geld wat zij gaan krijgen is voor hun. Een andere zaak die een beetje lijkt op, op die schrebrenica zaak. Is die van de weduwe van Rabakedde. We hadden het er net even over. Het ging om negen. Nog levende weduwe van de paar honderd mannen... die in 1947 in Rabagere in Indonesië... standrechtelijk, standrechtelijk zijn geëxecuteerd door Nederlandse militairen. Hoe lang liep die zaak? Uh, drie jaar. Dus het dan, dat is dan relatief kort. Ja, geen hoge beroep. De staat heeft, uh, heeft sowieso de feiten niet betwist. Dus alle executies werden meteen uh, volmondig erkend. Het enige verweer wat werd gevoerd is verjaring... En toen de rechtbank dat van tafel had geveegd, toen uh, heeft men beslist uh, uh, om niet in hoge beroep te gaan. En hoe kwam dat opeens dan in beweging? Zeven, oh, meer dan 60 jaar na die Ja, datum. daar is ook een mensenrechtenorganisatie of een, een stichting die zich inzet voor de belangen van deze mensen. En die, uh, uh, die had contact met die weduwe. En die kwam naar ons toe en die uh, zei, wil je er niet eens naar kijken? Toen zei ik, en oh, ons God. is uw kantoor. Ja, ik zeg, het is dus verjaard. Man, dat is verjaard. Dat is 1947. Wat wil je nou? Sterker nog, een collega gek. van u zei dat ook, hè? <laughs> toch? Ja. Michiel Pestman. Ja. Die zei toch ja. ook van, uh, dat, dat is geen begin aan, het is hmm. verjaard. Ja. En toch deed u het. Ja. Ja, Ja. u <laughs> ja, zit me helemaal <laughs> bijna voedend aan te kijken. <laughs> maar dat was, dat was voor u geen <laughs> punt van discussie. Jawel, dat was wel een punt van discussie. Ja, we hebben het niet meteen gedaan. Nee. En die stichting heeft best... Uh, best veel moeten praten met mij, en mij... om mij te overtuigen dat we het toch moesten gaan doen. En dan is op een gegeven moment de overweging... kijk, verjaring, daar moet je actief een beroep op doen. Dat is niet iets wat de rechtbank zegt, oh, het is verjaard. Dus de staat had ook nog de keuze om te zeggen... dit is zo ernstig, wij doen geen beroep op verjaring... want wij willen eigenlijk wel dat dit ook eens een keer uh, wordt opgelost. Ja. En toen dacht ik, het beroep op verjaring... dat is niet zo'n leuk uh, verweer. Laat dat dan maar gevoerd worden... Maar laat die zaak maar wel een keer voorkomen. Dan kunnen we eens een keer horen wat men daarvan vindt. Ja. Verschillende Nederlandse veteranen waren daar heel erg ontstemd over. Hè? Dat, ja. dat er smarte geld werd uitbetaald. Want ze, zeiden, ja, ze voelden zich meer of meer verraden. Van, ja, dit soort dingen gebeuren in een gewapend conflict. Het is wel erg, maar ja, oorlog is geen lolletje. Ja. <laughs> ja. Wat is dat nou? Dit soort dingen gebeuren niet in de oorlog. Ja, ze gebeuren wel, maar het mag niet. En het zou moreel ook niet moeten. Uh -huh. Je, gaat, je, je, je ja. executeert mensen niet. Die, die collega waar ik het over had, Michiel Pesman... die, uh, uh, die is een kantoorgenoot van u. Ja. En die heeft bijvoorbeeld de Cambodjaan Nom Tje verdedigd. Hè? Ja. Die was partijideoloog en plaatsvervanger van Pol Pot. Die man wordt gezien als een van de hoofdverantwoordelijke voor de misdaden van het Pol Pot regime. Ja. Het is toch wel curieus dat binnen één advocatenkantoor... zowel verdachten van oorlogsmisdaden als slachtoffers... van oorlogsmisdaden worden verdedigd. Ja, ja het gaat heel goed. U, dat kan. Ja, maar, dat kan. Maar... Nou ja, kijk, bottom line is dat het recht uh, uh, zijn loop moet hebben en dat ook verdachten recht hebben op goede rechtsbijstand. Maar als u nou bijvoorbeeld wordt, nu wordt benaderd door Cambodjaanse ja, slachtoffers, kunnen we niet aan dan we zegt u van we doen er nee. een beul. Nee, nee, nee, nee, Nee, nee, dat, nee ja, dat, dat zeggen we dan inderdaad, ja. ja. Nou ja dat, ik zal het geen beul noemen, want hij is nog niet. Ja, hij is hij is veroordeeld? Nee, hij is nog niet veroordeeld. Maar dan is de kous af. Dat kan niet. Nee, nee, dat kan Je niet. Je kan nooit nee. in één zaak tegenover nee. elkaar komen nee. Nee, nee, de staatskantoorgenoten. Nee. Nee. U, ik vroeg u ook of, of u muziek mee wilde nemen ja. vanavond. En u hebt gekozen voor Broken Bells. Ja. De high mij road. U Nou ik vragen waarom. Nou, ik... ik, ik, ik, ik <laughs> dat ik, dacht ja, ik al. Ja, ja. Ik vind het gewoon een mooi liedje. Ja, verder helemaal niks. Nee, ik, uh, het, is, uh, het was mij onbekend en ik was aan het hardlopen en ik uh, hoorde dat. En ik heb hem op repeat gezet en ik heb een half uur uh, dat liedje op en af geluisterd. Ik vind het mooi, ik vind het een beetje een dramatisch uh, liedje. Ik ben benieuwd. the garden, so Kennis van nu. Met Koen Verbraak. Ik praat vanavond met Lisbeth Zegveld, hoogleraar en advocaat van onder meer de weduwe van Rawagedde. en nabestaande van gedode moslimmannen in Srebrenica. Ja, als je uw staat van dienst doorneemt, bent u in feite een soort vrouwelijke zorro. Die vecht tegen de staat. Ja, ja het is niet um, het gevecht tegen de staat wat leidend is in dit geheel, hoor. het is uh, toch het, uh, het lot van de uh, mensen die ons benaderen. Maar u neemt het wel op tegen de moloch? Ja, tegen wie dat uh, noodzakelijk is, uh, nemen we het op. Ja, ja. Ja. Nou, Aanklager lijkt uw vak te zijn. Hebt u dan wel voor het goede vak gekozen? Had u geen officier van justitie moeten worden? Uh, nou, dat is ook wel eens gevraagd, hoor. Om ook aan om, om die kant... Uh, om, door wie? Om, om daar door het uh, openbaar ministerie is gepolst. Ze willen u niet wel hebben, als lachen. een soort ja. headhunter. Ja. Op de, Parket oorlogsmisdrijven ah ja. en dat en dat, en dat wil uh, doen nou, niet. ik, uh, ik, ik hou niet zo van een hele grote organisatie uh, en ook niet om uiteindelijk onder een aanwijzing van de minister te vallen, want dat, uiteindelijk val je daar wel onder. Uh, dat, dat is niet zo wat, uh, wat me past. En ik, ik denk toch dat de keuze van de zaken die zij oppakken, nou, kijk naar zo'n zo meneer van ja, die is beperkt bij hun. En bij mij is, uh, is mijn keuze is natuurlijk gewoon vrij. U kan ik, doen wat u wil. Ja, ik kan me laten leiden door hè, wat, ik, wat ik van belang acht. Ja. Lag het eigenlijk voor de hand dat u advocaat zou worden? Nou, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, eerlijk gezegd, het grappige was dat ik uh, onlangs met een vriendin had. En die zei, ja maar Lies, jij wil altijd al advocaat worden. Zeker, waar haal je dat nou weer vandaan? Ja, maar dat zei je altijd. Toen dacht ik, nou ja, kennelijk hebben we een enorm beperkte herinnering... Aan, uh, of ik in ieder geval, aan, aan hoe ik daarvoor. Was u helemaal stot. vergeten? Ja. Want uw vader was ook jurist? Ja. Ja, en die had heel graag advocaat geworden. Is dat niet geworden? Wat deed hij? Had daar spijt van. Uh, nou, een hele tijd bij de verzekeringsbedrijven en later uh, uh, personeelszaken bij grote bedrijven. Maar hij wilde advocaat worden en deed het niet? Nee. Waarom niet? Nou, dat, nou ik weet niet of op op, he, of op enig moment hij het niet heeft gedaan. Terwijl het nog voor hem lag, maar terugkijkend. Uh, uh, en toen ik ging studeren, met name. Uh, toen heeft hij wel herhaaldelijk gezegd... het is een prachtig vak. En, uh, ik had en je ook... moet vooral niet doen wat ik heb gedaan? Uh, nou, dat, dat zei hij verder niet zo... maar er zat wel een zekere spijt in zijn, in zijn stem... dat hij inderdaad die advocatuur niet had ja. gevolgd. Dat had hem ook zeer gelegen, denk ik. Want wat was het voor gezin eigenlijk waar u in opgroeide? Ja, uh, nou ja... Uh, mijn vader is, uh, is, is, is erg verbaal ingesteld... en erg op, uh, ook op tekst, erg op woorden... Uh, uh, en uh, op de analyse... Uh, en mijn, en mijn uh, moeder uh, was meer van de, de, de, de, de, ja, de, de innerlijke waarden... die zo een beetje door zo'n gezin heen gaan. En uh, belang voor, uh, belangstelling voor allerlei... Hoeveel kinderen waren er thuis? Twee. Want u hebt nog een... Broer. Ja. <laughs> want U groeide op op op vlakke ja. in Zeeland. Ja. Was, betekent dat ook dat het een christelijk gezin was? Nee, nee, want... <laughs> Als wij uh, op zondag fietsten, dan uh, werd er over het algemeen... door de kerkgangers uh, vijf breed op straat gewandeld... zodat we niet konden passeren. En dan werd er volgens nageroepen op zondag... zult gij niet fietsen? Of als mijn ouders in de tuin aan het werken waren... wij waren wonen heel eind buiten de bebouwde kom... eigenlijk in het middle of nowhere, aan de laatste buitendijk... waar je eigenlijk alleen nog in de verte een vuurtoren licht uh, zag. Maar als er in de tuin gewerkt werd en er kwamen... Uh, en ik werd er toch ook nogal gefietst door de mensen uit het dorp. Dan roept ze ook nog wel eens een keer... op zondag zult je niet in de tuin werken. Maar was u dan ook een vreemde eend op school? Ja, dat waren we zeker, ja. Ja? ja. ja, althans, lage school zeker. U vertelt het lachend. Het was niet vervelend. Nee, voor mij niet. Nee, nee, nee, nee. nee. Ik heb daar, ik moet eerlijk zeggen... dat ik daar wel, ik heb er wel veel op gepikt. Wat ik ik benijkt ben mijn dan? kinderen wel eens, dat zij in Amsterdam opgroeien. Uh, dan had ik weer een ander mens geworden waarschijnlijk. Nou... Je wordt een beetje teruggeworpen op jezelf. Uh, je leert je ook aanpassen in een omgeving die niet per se de jou is. Uh, dat, dat, daar leer je wel wat van. Uh, en dicht bij de natuur opgroeien heeft me wel... Het ging het gepaard met een zekere eenzaamheid. Een zekere teruggeworpen zijn op jezelf. Omdat er ook geen kinderen beschikbaar waren waar je even kon gaan spelen. Dus er zijn nogal wat momenten geweest. Maar wat heeft dat bij u geactiveerd, denkt u? Nou, ik denk wel een, een, een, een, een goede lijn naar binnen toe. Dat wat betekent? Ja, dat? Goed, goed contact met wat ik echt wil, wat ik echt belangrijk vind. En daar. Ik ken nog heel goed wel. dat ik in de tuin stond. En uh, een hele mooie tuin en, en te midden van allemaal bloemen. En dat ik gewoon dacht: ik, ik doe gewoon wat ik wil doen. En ik, en ik zal dan. Ik zal naar mijn hart luisteren. En het was toen. Ik was toen nog helemaal ik was aan het studeren. En Hoe ik, oud was u toen? Ja, dat was, dat was eigenlijk toen kwam ik dus terug eventjes voor een weekend. Maar echt zo'n beetje de drukte van de stad en toen weer terug. En de, die herinnering aan, aan al, die, al die middagen daar. Uh, ja, ik volg dat. Een heel, het, was, het was helemaal los van enige concrete agenda, gebeurtenis. Maar het was een, heel, een hele mooie gewaarwording. Ik zie me nog staan. En wat besloot u toen? Ja, het klinkt wat, uh, wat plat, maar om mijn hart te volgen. En dat, dat wel, en was En dat het hard zij? Nou, dat, op dat moment uh, gewoon te doen wat, wat ik vond... Wat belangrijk was. Want maar u dat deed het handelsrecht, deed u eerst. Hè? Ja. En ja. toen maar had dat er ook mee te maken? Dat u, ik ga het nee, anders nee, doen. Nee, het was Ik weet het niet meer. Ik weet nog niet meer op welk moment het in mijn leven was. Maar ik, het, het inzicht uh, dat er maar één lijn voorwaarts was, één weg voorwaarts. En dat was mijn eigen weg. Dat was een, dat was een ongelofelijke gewaarwording. En ook, en ook de beslissing om, om dat te durven volgen. Ja. En, maar dat was dus, ik weet niet meer wanneer het was en ik weet ook niet. Ik heb toen niet gezegd: van Nou, dan. Ga nou ja, maar ik nu u, u weet links. het nog heel gedetailleerd. Ja, dus. maar het was niet feitelijk gekoppeld aan iets. Nee. Maar dat, u, u beschrijft het wel als een belangrijk moment. Ja, heel erg. Ja. Ja, ja een totaal geloof in, uh, in, in, ja, in jezelf. Ja? ja? Ja. Het gevoel van ik kan het. Wat ik wil, dat gaat me lukken. Ja, en ik geloof daarin. Ik, ik, ik, ik, ik, ik geloof in, in, in wat ik voel en wat ik wil doen. In ieder geval, hè, en of anderen dat dan. Ook zo zien, dat is dan weer een tweede, maar ja. Heeft dat moment ook nog te maken met wat u later bent gaan doen, denkt u? De zaken die u nu doet? Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. wat voor manier? Nou ja, dat je natuurlijk tegen beter weten in gewoon doorgaat. Ik bedoel, iedereen verklaart hem natuurlijk voor gek. En niet één keer. W wanneer? Ja, de, de, de herhaaldelijk. Ja, ja wel met een, met een kwinkslag. Ik bedoel, niet, niet uh, uh, totaal... Uh, uh, maar maar, maar, maar gewoon van, tegen je, van, de bierkaai. Daar begint niemand aan. En ja. uh, waar ben je nou mee bezig? ja. Is het eigenlijk hard werken, die baan van u? Uh, <laughs> ik weet wel waar je naartoe wil. Nou hoor. Geen het ge Met, met uh, Michiel heeft u ook gesproken, geloof ik. En die zei het enige wat ik kon zeggen over jou is dat je te hard werkt. Is het hard werken? Nou, het valt eigenlijk wel mee. Laat ik dan ook maar bij mezelf blijven. Oh, ja? En niet afgaan op wat ik weet, wat vrienden over mij hebben gezegd. Want, want Hoe ziet de gemiddelde werkdag van Lisbeth Zegveld er eigenlijk uit? Ja, heel relaxed. Hoe laat vroeg u begint? Ideaal vroeg, vroeg, hè? Ja, en om een nu of twaalf leg ik. Ja, een hoe vroeg plan, is vroeg? Vijf uur? Ja, als het, als het, als het, als het me lukt. Ja. Ik ben ook wel eens moe en ik heb ook wel eens een keer, uh, ik denk van. Uh, en dan, dan wordt het later. Maar vijf maar, uur opstaan of vijf uur buiten? Ideaal. Vijf uur opstaan? Nee, niet ja. Nou, ik word ook wel eens een keer vier uur wakker en dan ben ik, maar dat is het meer als ik dan gewoon wakker word. En dan meteen Vanuit aan de slag naar het kantoor? Ja, heerlijk. Ja, ik leek me aan, ben ik weg. En dan uh, ontbijt ik op kantoor en dan is er helemaal niemand. Tot, uh, nou ja. Uh, uh, Sikdresse uh, komt om mm -hmm. tien over acht wel, en dan om negen uur komen dan de eerste anderen. En dan begin van de middag bent u al min of meer klaar. Ja, dan ben ik echt klaar. Ja. Dan ben ik ook echt klaar. En dat, dat ritme wil ik ook. Dus ik heb een bloedhekel aan dan vervolgens moeten doorwerken tot vijf uur, terwijl ik gewoon klaar mee ben. Dus ik vind dat wel relaxed als ik dat zo kan doen. Maar het betekent dat u nu al, al rond deze klok eigenlijk al het einde van uw dag zit. Ja, nu is het weekend, dus vandaag mm -hmm. is, uh, vanochtend heb ik toevallig tot negen uur in bed gelegen. Dus ja. uh... U hebt twee dochters, hè? Ja. Hoe oud zijn ze? 7 uh, en 9. Uh, Wat wilt u ze meegeven? <laughs> uh, ja, probeer een beetje uit te vinden wie je bent. Hè? Ik, vind het een, ik, vind het een, ik vind het heel, heel apart om te zien hoe eigen zijn, zij zijn in hun karakter en hoe niet verwacht, niet voorspelbaar dat steeds weer is. En eigenlijk terugkijkend zag ik bijvoorbeeld bij mijn oudste dochter... al toen ze geboren werd... Uh, dat het een, uh, een, een, een kind was met een bepaald karakter. Maar dan denk je, dat is een baby en achter het alle kanten op. Nou, dat gaat helemaal niet alle kanten op. alle kinderen hebben toch een bepaald karakter. Enorm, enorm sterk. Ja, maar goed, het wordt over het algemeen toch een beetje gesproken... achter kinderen zus en je kunt kinderen altijd... Uh, ja, een bepaalde richting op sturen... of je moet ze daar wel serieus nemen en daar niet en zo. Maar ja, je moet dat heel serieus nemen. En de, ja, de kracht van dat karakter is, uh, is ongelooflijk. Maar wat wilt u dat dan? Een, een... Nou, ja, ik heb dat, denk dat wel eens, dat heb ik misschien bij, toen ik veel jonger was, bij mezelf nog eens ontkend, die enorme power die erin zit. Geeft bij die uzelf? nou. Ja, die is, natuurlijk, die is ongelooflijk. Maar geeft die hij nou studenten bij, bij de kinderen ja, enorm. ja, Ja, tenzij het allemaal een beetje indampt en een beetje probeert ze in een, een soort van een wegje te zetten, waar, waar, wat dan het verwachte weg is. Maar u zegt tegen ze, uh, doe maar wat je wil. Ja. Of... Nee, nee, dat vertaalt zich natuurlijk allemaal niet zo... Je zoekt het maar uit of je, je, je kan het inderdaad helemaal zelf nee. bepalen. Maar ik, de, de erkenning voor de eigenheid van een karakter... Wat overigens ook niet meevalt per se... Want dan snap ik ook wel dat mijn dan ouders je je bij, de erkenning nou, Van de van, van eigenheid van een karakter en daar ruimte aan te geven... En ja. dan met z'n vieren in een huis en dat iedereen die ruimte krijgt. En ik had vroeger met mijn ouders heb ik echt een hele tijd van forse conflicten gehad... Um, en ik kan voorzien waar dat ging, dat. Waar gingen die conflicten over trouwens? Ja, voor een deel gerechtvaardigheid, voor mijn gevoel. Dat Totaal. u vond dat uw ouders onrechtvaardig ja, waren? Ja, Noem wel jegens mij, maar ook naar mensen om mijn Noem omgeving. U één ding dat u zich nog herinnert. Uh, nou, er werd wel eens een keer gesproken over mensen in het, in het dorp. Uh, uh, op een manier die ik, die ik laatdunkend vond. vond. Ik, hè? Dat zeiden ze dan? Nee, nou, nou, ik hoef niet, hoef niet, hoef nee, niet de namen te maar... Nou ja, gewoon een, een, een opmerking die ik onaardig vond over mensen waar, waar wij wel mee te maken hadden. en waar ik, ken ik dat gevoel niet had. En dan zei u dat tegen uw ouders? Ja, dan kon ik, ik kan me nog, nog dat gevoel herinneren van. Zo praat je niet over ze. Ja, dat vond ik. Ja. Ja? Ja. En dat ja. leidde tot conflicten? Nou ja, ik weet niet of dat nou toen. maar het gaf mij een ongemakkelijk gevoel. Hm? Uh, en ik was. Uh... Ja, God, ik zie het aan nu aan mijn e oudste dochter. Die is. Die is waarschijnlijk net zo ver als ik toen was. Dat is niet bepaald heel zo eenvoudig. Ja, ja. Ja. ja, Dus dat is nog wel een kunst voor maar ons. Maar niet weer... eenvoudig ook voor u ik? Nee, ja? nee. dus nee. Ik, ik bedoel, ik, ik snap ja. het wel. Ook van mijn ouders dat het ook wel. En, en mijn vader ja. zei, ja, je had het antwoord al gegeven... voordat wij überhaupt een vraag hadden gesteld. Weet je, Daar werden we ook af en toe eens even ja. niet goed van. U heeft ook een perso <laughs> personal coach, hè? Ja. ja. Waarom is dat heel nodig? Heel goed. Nou ja, om, eh, waarom is dat nodig, ja. Dat is wel even genoeg, zo <laughs> nee, Ik weet niet, maar ik heb geen idee wat zo'n coach doet. Jij is een aanrader. Ja? kan ik u ook zeer... Ja, maar vertel eens, wat hebt nou, u dan? Nou, um, laten we zeggen, het leven is, is heel vol. Het gaat heel hard. Uh, Om dat wat in je zit aan gedachten, aan dromen, aan ambities te vertalen in handelen. Is niet altijd eenvoudig. En dat is wat, uh, wat zij toch wel, wat we natuurlijk samen voor elkaar krijgen. Dat is uh, allemaal ideeën die in mijn hoofd zitten, waarvan ik ook... Zal u verbazen, maar ook van 80% had gezegd dat gaat niet gebeuren, dat gaat niet lukken. En dan gaat u weer drie voorbeelden mm. vragen, maar dat is euh, toch te. te euh, uh, maar voor, je je waar voor je jezelf bij, te erkennen dat gaat helpt. wel gebeuren. Waar helpt u dan mee? Nou, dat gaat van heel praktisch tot uh, uh, nou, tot, tot meer op het zakelijke vlak. De Hanofits Foundation. Mm. Ik wilde heel graag mijn werk anders financieren. Want het is natuurlijk een feit dat, je inderdaad, dat, dat het moeizaam is. En dat betekent niet dat, dat, dat, dat ik nou er financieel onder te lijden heb. Maar als je in de long run dit soort zaken wil voorhouden. Dat is een foundation voor mensen die getroffen zijn uh, ja. door oorlog. Hè? Ja, om, om, om dat soort ja. zaken te kunnen financieren. En die coach, wat doet hij dan? Nou ja, ik had dat idee. En het einde van het liedje is dat binnen twee jaar die stichting was opgezet. Door die coach ook? Nee, mede. natuurlijk niet. Maar ik ging, ik ging het gewoon doen. En die coach zegt ik dan: dacht, doe het. Ja, en toen zei, nou, dus dan ga je bespreken wat. Nou, oké. Okay, uh, u, u hebt toch helemaal niet zo'n coach nodig. U zit net te vertellen dat u. Maar ik had het niet zo gedaan. Ik zou je hard de hele tijd. Ja, maar het zat wel. Ja, maar het is gewoon. Er is zoveel en je moet daar keuzes in maken. En uh, en ik zit, Ik heb ook. Bedoel, ja. Ik had ook zo'n beperking. Bijvoorbeeld dat ik dacht van, uh, ja, je kunt met zo'n baan niet uh, uh, uh, uh, s middags steeds bij school staan. Dat zat in mijn hoofd. Dat is gewoon een, een, iets wat me was ingegeven. Ken ik door onze samenleving dat dat. Een vrouw dus niet die combineren. werkt die... Nee, maar een vrouw die werkt en iets voorstelt. gaat niets meer als om drie uur bij school staan. En het kan wel. Maar dat was niet een uitgesproken iets hoor. Je zou het me niet horen zeggen. Maar ik deed het niet. Ja, en nu sta ik uh, vrijwel elke middag. Maar ook uh, ben dankzij ik wel... die, coach, die zei die coach. Ja, want wel. die zei. En ik, ik kwam er vanuit. Nou, ze nou, maar dat doe je toch gewoon. Ik zei, ja, maar dat gaat niet. En hoe moet ik dan uh, financieel rondkomen? En ik reed terug in de auto. En ik heb uh, de naschoolse opvang. Uh, ik heb met mijn man overlegd. En die had sowieso al geen goed gevoel bij die naschoolse opvang. En ik heb meteen een e-mail gestuurd. Uh, bij deze zeggen we op. Met ingang van ja. 1 februari. En uh, we regelen een oppas voor noodgevallen. Ja. En, ik, en ik ging het gewoon doen. Dus ik, ik ging... en, en helpt uw man daar ook bij? Bij dat ja. soort dingen? Ja. Wat doet hij? Uh, uh, nou, hij ondersteunt in ieder geval dat soort beslissingen. En voor de rest is hij heel veel voor de kinderen. Er. Ja, hij, hij, dat gaat 50-50. Hij zorgt dus, voor de opvoeding. Of, of... Ja, hij is te veel. Hij brengt 's ochtends altijd weg. Mm -hmm. en, uh, ja. ja. En wat, wat, wat betreft uh, een, een andere zaak... Hè, want dat vind ik het ook nog leuk om het over te hebben... waar u druk mee bezig bent geweest... is de zaak van uh, Sor, uh, Jorge Sorogieta, de ja. vader van Maxima. Ja. Die was ten tijde van de militaire gruenta in, in Argentinië... staatssecretaris van Landbouw. Wat wilt u eigenlijk dat er met hem gebeurt? Nou, er zou eens een, een, een goed onderzoek van de grond moeten komen... om uh, in kaart te brengen... Uh, wat hij nou precies wel en niet... Uh, voor zijn verantwoordelijkheid komt... Want en hij zegt dat hij niks weet Ja, he, en dat, er dat, is, is dat is vrij dom. De ja? maar goed, hij kan ook niet zeggen, ik wist het wel. Het is, allebei, het is allebei moeizaam. Niet weten kan niet. Dus daarmee geeft hij aan dat hij, uh, dat hij, dat hij een rol heeft gespeeld... die uh, uh, waarschijnlijk uh, daglicht niet goed kan verdragen. Maar u wilt dat hij in Nederland voor de rechter komt... Hij moet ergens voor de rechter komen. Hij zal ergens verantwoording moeten afleggen. Ja. Uh, als het in Argentinië niet kan. En men komt daar in Argentinië er gewoon nog niet zo aan toe. Men is toch nog vooral bezig met militairen. De wat zaken die makkelijker op, los, op te lossen zijn. Mm -hmm. Wij hebben de middelen en mogelijkheden wel. Hij is hier een, een publiek figuur. We, we kennen hem. We hebben met hem te maken. Nou eenmaal. Tegen, tegen wil en dank zeg ik dan. Uh, nou dan moet je daar iets mee. Het kan niet zo zijn dat we hier de ene Rwandese naar de andere vervolgen. En, en zo'n zaak. En dan... Echt een keer op een niveau van aan de touwtjes trekken, He, Waar het echt mm -hmm. over, over wat grotere systeem uh... het mag je niet lagen, laten lopen bedoelt u? Nee, nee. nee. nee als je, je maar nou hebben dan... al uw andere zaken en duidelijk Nederlandse componenten. Srebrenica, Rabagede, de punt. Maar in de zaak Jetta is daar natuurlijk geen sprake van. Dus nee. dan dan rijst toch de vraag: Waar bemoeit ze zich eigenlijk mee? <racht> nou, ik, bemoe ja, ik, bemoe ja, ik bemoei me natuurlijk wel ergens mee, maar we hebben ja, God, is ook komen slacht slachtoffers naar ons toe. Met de Nederlandse en de Argentijnse nationaliteit mm -hmm. En die storen zich aan uh, het feit dat hij hier gewoon uh, ontvangen wordt. Alsof er niks aan de hand is. Jawel, maar, maar Zorghjert is natuurlijk in eerste instantie in zaak van Argentijnen. Ja, ja hij zou, het beste is dat hij daar natuurlijk wordt, dat het daar wordt onderzocht. Hè? En daar wordt bekeken wat, uh, wat zijn verantwoordelijkheid precies is. Maar dit soort zaken, daar hebben we regels voor. Die zeggen, als zo iemand zich verplaatst... dan moeten die landen ook naar dat soort zaken kijken. Want die misdrijven zijn zo ernstig. Dan moet de wereldgemeenschap zich wat Van aantrekken. Uh -huh. En dat is dus niet meer. Dat, dat overstijgt het nationale. Maar je kunt iemand natuurlijk niet gaan vervolgen. omdat zijn dochter hier koningin is. Nee, maar omdat hij hier komt. Ja, ja. En zijn aanwezigheid hier. creëert een juridische verplichting. om het te onderzoeken. Ja. Nee, denk, dus het is. Ja, God, hij is hier gekomen. Denkt u omhoog? dat dat werkelijk tot iets gaat komen? Want de zaak is nu al een paar keer. Uh, uh, N niet tot de veroordeling gekomen natuurlijk? Nee, nou wij pakken niet alleen maar zaken op... waarvan we zeker weten dat we uh, ze winnen. We pakken ze ook op omdat we vinden... dat we ze juridisch moeten kunnen winnen. En dat ze dan een politieke kant aan zit die maakt dat je het niet wint. Dat is voor rekening van iemand anders. Dus wij doen wat we moeten doen. We leggen de zaak neer en de afwijzing... Die laten we voor de verantwoordelijkheid van uh, de, uh, het openbaar ministerie. Maar het klinkt, als, en dat bedoel ik niet onaardig... alsof u het ook een beetje voor de bühne doet. Nee, ik vind als wij meneer Zurugjeta niet... als wij als kantoor zouden zeggen... als er Argentijnse nabestaanden komen... en ze zeggen willen dat we iets zeggen die meneer doet... en ik zou het niet doen, dan heb ik echt een probleem. Dat dus zou ik wie, echt schandalig vinden. Dus wie zich ook bij u meldt daar doet u wat mee? Nee, ik vind als als onze, onze missie is om oorlogsslachtoffers uh, uh, bij te staan en slachtoffers van ernstige misdrijven, dan doe je dat ook als het toevallig de vader is van onze koningin. En dan ga je niet zeggen, nou dat doen we dan maar niet, maar want is het ook u niet bent een beetje... op voorhand kansloos. Nee, maar of... Is het ook niet een beetje andersom dat u hem wil vervolgen omdat hij de vader is van onze koningin? Nee, want we pakken dus ook allerlei andere zaken aan ja, binnen kantoor. Maar... Ja, ja, nee, nee. Nee, ik vind ook de beslissing om het uiteindelijk niet te doen... die moet je ook laten daar waar die thuis hoort. En die beslissing is niet aan ons. Wij, hm. moeten, wij moeten dat wel kunnen oppakken. U staat momenteel, we hadden het er in het begin over... de nabestaanden bij van de Molukkers... die in 1977 de trein bij de punt kaapten. Werd u door hun benaderd? Ja. Hoe ging dat? Uh, uh, er werd, werd aangekondigd dat het onderzoeksrapport van meneer Bekkers uh, eraan zat te komen, meneer Riemassen. En uh, of we dan te zijner tijd uh, dat rapport zouden willen lezen en zouden willen kijken of hier uh, een juridische verantwoordelijkheid uh, uh, in zat. En wist u meteen dat het is al een zaak jaar voor geleden. mij? Uh, nou, ik wist er eerlijk gezegd niet zo heel erg veel van. Ik was zeven toen het gebeurde. Dus ik. ik is, nu kom je natuurlijk heel veel mensen tegen die toen wat ouder waren. en die dat inderdaad nog heel levendig in hun herinneringen hebben. Hoe dat zo lang, dat drama, zo lang uh, uh, uh, zich afspeelde. en de emotie daarbij bovenkwamen. Um, dus ik moest me er wel even in verdiepen. Maar ja, ik heb wel vrij snel in de gaten dat, dit, dat, dat, dat de zaak waarschijnlijk niet helemaal klopt. Want er wordt gezegd: dat het hele verhaal over de kaping met de punt is niet verteld. Ja. Wat weten we dan nog niet? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het rapport van meneer Beckers goed gelezen. Ik heb het achtergrondmateriaal. Ja, ja, het achtergrondmateriaal, dat zijn we nu bezig te bekijken. Het, het lijkt erop dat het verhaal altijd is geweest dat er van buiten op de trein is geschoten. Waar het nu naar uitziet, is dat er ook van binnen in de trein op mensen is geschoten. Dat militairen binnen zijn gekomen. En, ja, en, en, en dan is het, het meest ernstige waar het nu naar uitziet, is dat mensen die. Toen al uitgeschakeld waren en geen gevaar meer vormden van de van de kapers. Alsnog zijn, zijn doodgeschoten. Um, Bewust. Gewoon ja, een, gewoon geëxecuteerd zijn. Maar ja. nou, u zegt het lijkt erop, u weet het niet zo. Nee, want ik ben nog niet zover dat ik. Ik heb niet al het achterliggende materiaal nog helemaal in mijn vingers. Dus ik hou daar wel een slag om de arm. Wat is uw inzet in deze zaak? Wat wilt u? Nou ja, kijk, militair geweld uh, is genormeerd geweld. Dus uh, uh, militairen schieten geen mensen dood als dat niet strikt noodzakelijk is. Uh, dan arresteer je ze. Uh, hoe ernstig de kaping zelf ook was... en wat een drama het ook was natuurlijk voor de mensen die dat hebben mee, mee moeten maken. Dat, uh, laten we daar geen misverstand over bestaan. Dan nog uh, moet je er als land voor zorgen dat je militairen zich houden aan de regels... en uh, geen mens niet misbruik maken van hun machtspositie... van ja, hun ja, wapens. Nou, dat, dat, het zal in ieder geval duidelijk moeten worden... wat er precies is gebeurd. Ja. En als dit zo is gaan, zal daar erkenning van die feiten moeten komen. Er is ook nogal wat uh, te doen... kennelijk over wie door wie nou precies... de Nederlandse slachtoffers zijn gemaakt. Uh, he, het, het, het, het lijkt erop dat een van die slachtoffers... in ieder geval in de schoenen van de Molukkers is geschoven. Het is maar zeer de vraag of dat terecht is. En, en door, door Nederlands militairen is gedood. Ja, ja. ja. En, uh, Want ik begreep dat u ook wil onderzoeken... of de betrokken militairen individueel kunnen worden vervolgd. Nou, de zaak is wel zo lang geleden dat ik daar niet zo heel veel uh, heil in zie. hoor. Nee, het gaat meer ook weer om het collectief van uh, opdracht. Wat was precies de opdracht waarmee de militairen naar binnen gingen? Uh -huh. En hoe is die opdracht uh, uitgevoerd uh, in de trein? En dan ja weer, uh, wat is er toen aan informatie gedeeld met, uh, met de nabestaanden... Uh, is hier het volledige verhaal verteld. Ja. En dat lijkt er dus op dat dat niet zo is. En dat is, daar begint toch een heel, heel veel van dit soort problemen... beginnen bij ja. Ja, verhalen vertellen die niet, die niet kloppen. Ja. Het zat me wel op dat u met, toch met enige slagen om de arm spreekt. Hè? Ik heb ja. al vier keer het woord lijkt gehoord. En zo, dus ja. u weet het ook eigenlijk niet zeker. Nou ja, dat rapport van meneer Beckers is duidelijk. Uh, uh, de bronnen die erachter zitten, die moeten dat onderbouwen. Waar twijfelt daar... u dan nog aan? Nou, ik zeg als... Kijk, als ik een uitspraak doe... Uh, hmm. En ik, ik ga een zaak in en ik zeg iemand is daarvoor verantwoordelijk. Dan moet ik daar ook voor kunnen staan. Dan moet ik alles zelf gezien hebben. Dat heb ik op dit moment niet. Ik heb wel goede redenen om te geloven dat, het, dat er iets mis is gegaan. Maar ik ben daar voorzichtig mee. Ja. Het lijkt voor u zo'n atypische zaak. U staat meestal slachtoffers bij en nu staat uw daders bij. Ja, maar ook slachtoffers. Hè? Dat ligt dicht tegen elkaar. Op het moment dat jij op de grond ligt en uh, uitgeschakeld bent en volgens wordt uh, afgemaakt. Ja, dan ben je een slachtoffer van geweld. Dan verandert het perspectief. Nou, niet het perspectief. Uh, hè, het zijn natuurlijk ook mensen zijn wel. Meneer Rimas is natuurlijk uiteindelijk ook wel vervolgd voor. Uh, uh, wederrechtelijke vrijheidsberoving en geweldsgebruik. Uh, dus die daderkant zaten die er ook nog in. Uh, maar die twee perspectieven die bestaan naast elkaar. Ja, ja. Mm. Het is ja. Kijk, wat voor reden je ook had in Nederland-Indië is natuurlijk ook altijd het verhaal geweest van ja. Uh, he, het waren opstandelingen, de enige ja. manier was om de mannen gewoon... Uh, maar, he, want vandaag waren het burgers, maar morgen uh, schieten ze je overhoop. Dus we stelden een voorbeeld en we schoten die mensen allemaal... Nou ja, maar dan kijk, gaat de discussie niet ja. meer over... ja, maar die meneer heeft gisteren iets fout gedaan. Dat doet er niet toe. U executeert geen mensen. Dat is, dat is wat we met elkaar in, dit, in deze rechtsstaat hebben want afgesproken. Want u hebt harde aanwijzingen dat de kapers niet meer in staat waren om te vechten... en toen zijn vermoord. Nou, dat, ja, dat is wat, wat we vermoeden, ja. Ja. ja. Maar het blijft bij vermoeden. Nou, dat is niet een kwestie van dat het zal dat dat het vermoeden en, en, blijft. En dat is een kwestie van dat vermoeden als wij op? dit gesprek hadden ja? in uh, over twee maanden, ja. dan had ik u uh, uh, zekerheid kunnen geven. Waar berust het vermoeden op? Omdat ik, nou, omdat ik uh, uh, als ik de bronnen zie die voor het rapport zijn gebruikt en de analyses, De en autopsierapporten, de, ja, want ja. dat blijkt eruit dan. Uh, nou ja, je kunt dus uit uh, rapporten, uh, autopsierapporten, kun je dus vaststellen de, de, de bloeduitstortingen, uh, uh, de hoeveelheid kogels, de plekken waar die kogels naar binnen zijn gegaan. Um, uh, daar heeft een deskundige naar gekeken. En die heeft gezegd. Um, dit is naar hoge waarschijnlijkheid gebeurd op het moment dat iemand al uh, of al dood was, en dan is er alsnog op lijken geschoten. Uh, of al zodanig was uitgeschakeld dat hij geen gevaar meer vormde. Nou, dat zijn deskundigen. Um, Nogmaals, ik moet die rapporten bekijken. Maar dat kun je kijken, natuurlijk ook ik... nooit bewijzen. Misschien waren ze wel dood. Nee, dan... maar op een gegeven moment verbind je wel je naam eraan. Uh -huh. Ja, de, nee, nou u, u, uw naam. Ja, en, ja, dat en hand, daar herhaalt het. Nou, ja, Want u weet het nog ik, niet ik zeker het... of u het doet? Nou, ik, Nee. U twijfelt wel, vind ik ja. hoor. Nee, we moeten, nou, we moeten die rapporten bekijken. Maar het uh, kan best dat u zegt: ik doe de zaak niet. Je moet, wel een, je moet wel een claim hebben. Je moet wel, er moet wel waarheid zitten ja. in wat je zegt. Mag ik iets heel geks vragen? Hè? Heeft die twijfel ook te maken met de dreigementen... die u ten deel zijn gevallen? Nee. Nee? Nee, nee. maar je moet wel voorzichtig zijn. Ik vind ja. wel in zo'n zware zaak... Uh, hè, je kan ook zeggen, ik doe geen uitspraken tot het onderzoek gereed is... wat je van no. overheidswegen altijd hoort. Uh, ik vind dat ik pas daar heel definitieve uitspraken over kan doen... als ik zelf al het bewijsmateriaal heb bekeken. En dat, dat heb ik gewoon time-wise op dit moment ja. nog niet gedaan. Gaan die dreigementen nog steeds door? Nee. Nee, nee. Dus dat is van de baan ook voor u? Nou ja, je weet niet wat er gaat het dood, komen. Het leeft, ook, het leeft enorm, ja. die zaak. Het leeft, voor mijn gevoel leeft het meer nog dan de andere zaken die we hebben gedaan. En dat, ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat het op Nederlands grondgebied zich heeft voltrokken. En men zich dus kennelijk in Nederland meer betrokken voelt bij iets wat. En iedereen die ouder is dan 45 weet het nog? Ja, maar goed, dat zou je voor Schibben niet zo ook zeggen. Ja. Ja. Iets, ja. Dat, is ook een, dat is veel recenter. U zei dat zelf, leeft he, minder, bij... maar ik heb het idee ja. dat dat komt omdat het over de grens is. U zei ja. zelf bij de herdenking vorige week stonden er acht stoelen. Ja. Ik las in de krant dat op elke stoel een roos lag: ja. zes voor de omgekomen melukkers en twee voor de omgekomen passagiers. Ja. Hoe vond u dat? Mooi. Prima. Ja. Want goed. je gooit daarmee ook kapers en gegijzelden wel op één hoop. Hm? Nou. Ik denk dat het vanuit de Molukse gemeenschap een, uh, uh, een uh, respect was voor de slachtoffers die er zijn gevallen. En een uh, handreiking dat ze die slachtoffers ook erkennen als slachtoffers. Maar de nabestaanden van de Nederlanders, uh, Nederlandse slachtoffers, waren er niet, hè? Nee. Die wilden niet? Nou, uh, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Nee. Hoe gaat deze zaak aflopen? Daar hebt u vast een gevoel van. Nou, nee, want daar ben ik dus voorzichtig, uh, tot ik zelf mijn eigen conclusie heb getrokken uit wat er, uh, wat er ja. ligt aan de. Maar materiaal. als ik u zo hoor, zou het me niks verbazen dat u de zaak toch niet gaat doen? Nou, ik kan er op dit moment niks van zeggen, maar ik zeg wel als het. Nee, maar anders het is zou gegaan, u zeggen, nee, dat is niet zo. Ik ga het wel doen. Nou, nee, als het rapport uh, uh, van meneer Beckers, als wij uiteindelijk uit de, het materiaal wat hij heeft gebruikt, volgt dat zijn rapport klopt, dan is het, dan is het een zaak die we zonder meer gaan doen. Nou, u hebt nu twijfels bij dat rapport? Nee, maar goed, kijk, iemand, iemand schrijft iets op. Maar wat, wat wilt u nu nog meer weten dan u nu weet? Ik wil, ik wil de, het de onderliggend materiaal zien. En dat is. Ik wil gewoon, ik, nou, bijvoorbeeld, ik wil met zo'n uh, iemand die de autopsierapporten heeft uh, beoordeeld, wil ik spreken. Met, met, met ik wil de naar die, Ja, ik wil kijken naar die autopsierapporten. Er zijn vast foto's gemaakt. Ik wil, ik gemaakt. wil meer in detail met ja. uh, nabestaanden praten. Ik moet, die, die zaak die loopt voor mij pas een maand. Ik ben ja. net eraan begonnen. Nou, dus nee, ik ben maar, daar in, voorzichtig in. Afgelopen zomer ja. het, heb ik u er al over gehoord. Ja, maar ook heel voorzichtig. Ja? Ik heb het rapport zelf pas voor het eerst gelezen begin december. Ja. En, uh, maar het is nog helemaal geen uitgemaakte zaak dat Lisbeth Zegveld uh, de, de Nederlandse staat gaat dagen omdat er gebeurd is bij de punt. Dat is nog niet beslist. Nee. En wanneer weten we dat? Nou, dat is een kwestie van tijd. Ik uh, denk dat we, uh, we volgende week een paar gesprekken en we hebben. In, uh, ik heb een, een brief gestuurd naar de staat om de verjaring te stuiten. Dus ik heb welvast kenbaar gemaakt dat we hiermee bezig zijn, dat we het onderzoeken. Want wanneer uh, verjaart het dan? Nou ja, kijk, in principe is het natuurlijk... Uh, het is 37 jaar geleden, uh, ja, hè? Dus dan ben je daar overheen. Maar hier is natuurlijk wel een probleem dat als er bewijsmateriaal is achtergehouden... Mm -hmm. en mensen niet wisten uh, van de ware toedracht... Ja, dan komt het verjaardingsverhaal... Maar, maar wanneer in beslist u het zelf? Want u moet ook uw, aan uw planning denken, toch? Ja, als ik, als ik alles heb bekeken wat er... Uh, en wanneer hebt u alles wat... bekeken, mevrouw Zegveld? <laughs> nou, Sorry. ik denk... Uh, ja, dat zal het zijn, medio maart. Ja. ja. En dan weten we of u het gaat doen? Ja. Ja. U bent inmiddels 14 jaar advocaat, beëdigd advocaat. Wat heeft dit vak nou voor invloed gehad op uw mensbeeld? Um, nou, uiteindelijk toch wel een, een positief beeld dat iedereen behoefte heeft aan het. Uh, kijk, de, de, ongeluk gebeuren, mensen maken ook fouten, soms opzettelijk, soms uh, uh, niet opzettelijk, soms heel ernstige gevolgen. Uiteindelijk heeft iedereen wel behoefte aan, een, uh, aan het uh, opruimen van zijn verleden. Uh, en met een zekere integriteit de toekomst in te gaan. En ook een, daarmee ook een erkenning van je eigen identiteit. Uh, ik heb wel geloof in uh, dat het recht uiteindelijk zijn loop zal hebben. En dat mensen ook behoefte hebben om dat zijn loop te laten hebben. Ook al duurt het soms heel erg lang. En soms zo lang dat, het er niet, dat we er niet meer aan toe komen. Maar is de mens voor, vooral geneigd tot al het kwade? Um... Nee, dat geloof ik niet. Nee, dat geloof ik niet. Nee, Ik denk wel dat in de heat of the fight en, de, en in het moment... men uh, uh, hele foute beslissingen kan nemen. En dat, het, dat, het, dat, het, ja, dat regels daar dus wel behulpzaam bij zijn. Ik denk zonder regels, zonder recht en zonder vooral normbesef... wat van binnenuit komt, dat het wel heel makkelijk ontspoort. En waar die regels niet in acht worden genomen, daar komt u om de hoek kijken. Ja. Ik vond het leuk om met u te praten, mevrouw Zegveld. Dank u wel voor uw komst. Volgende week praat ik in de kennis van nu met Rudy Westendorp... internist en hoogleraar oudere geneeskunde. Ik hoop dat u dan weer luistert. En voor meer informatie over de kennis van nu... kunt u kijken op wetenschap24.nl. Na 9 uur kunt u op Radio 1 luisteren naar Holland Dok Radio. Prettige avond verder. isolatie begint met kozijnen van Belisol, zeker nu. Want tot en met 1 februari krijgt u drievoude glas voor de prijs van dubbelglas. Dus drie voor de prijs van twee. Kies ook daarom voor kozijnen van Belisol. Kijk op belisol.nl Vanavond in Karo brandpunt de Hollandse hennepoorlog en de opstand van burgemeesters... waarom ze zelf wiet willen laten verbouwen. En van binnenuit gefilmd unieke beelden, vier jaar lang op de voet gevolgd... De weg van krachtpatser Sven Kramer naar de Olympische Spelen. Dat en meer in Caro. Brandpunt vanavond om 5 over half elf op Nederland 2. Goede isolatie begint met kozijnen van Belisol. Kijk op Belisol.nl. Ik ga naar Management Boek omdat ze er alles hebben: 18.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s'avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl. Gewoon meer. Dit is Radio 1.